Oh Normaal gesproken gaat de zon meteen schijnen als wij beginnen met onze uitzending. Maar vandaag ziet dat er niet echt naar uit. Het wordt al alleen maar donkerder eigenlijk. Licht is ontstoken in de studio van CfM. Een goeiemiddag en welkom bij Zonverd op Zaterdag. Het is even na twee uur. je FM voor Zandvoort en de regio. En dat betekent dat we er weer uh, drie uur lang zijn. Goedemiddag albert en hallo luisteraars. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Hallo, hoe daar gaat zijn u? we weer. Hè? Hoe gaat hij? Goed joh, en met, met u? Ja, weken, weken overleefd hè. Dus... Ja, ja dat, is weer, dat gaat zo snel hè die week. Jongen, dat vliegt erbij. Goed luisteraars, we zijn er weer. En dat weet u ook van ons, dat bent u namelijk van ons gewend. Om half vier de evenementenagenda en er staan weer van allerlei dingen op het programma. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Want wellicht dat er een leuk evenement voor u tussen zit. Uiteraard om half drie het vertrouwde weerbericht van onze enige echte weerman uit Zandvoort. Lex van der Hoorn. En ik vermoed dat hij gezien het weer, dat hij vanmiddag lekker bij ons even gezellig langskomt. Dat denk ik ook. Uiteraard rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week en het luisteraars naar de, naar de, naar de mooie, mooie zin of woord jij. Dus Dat wordt heel gevoelig. Wordt heel gevoelig. Okay. Uiteraard natuurlijk een heleboel uh, nieuws uit Zandvoort. Goed, goed nieuws voor uh, parkeervergunningen voor de ondernemers van, in het centrum. We kijken natuurlijk even vooruit naar volgende week Jazz Behind the Beach. We volgen voor u de kwalificatie van de Formule 1, want die is momenteel bezig. En ze, gaan, ze rijden momenteel in Hongarije op de Hungaro Ring. En uh, de uitslag uh, hoort u wellicht in het tweede uur. We kijken ook even vooruit naar de Masters of Formula 3. Dat is van 12 tot en met 14. In augustus en uh, nog veel meer nieuws uh, om uh, u te informeren, dus ik zou zeggen: blijf zo gezellig luisteren en lekker muziekje erbij. Ja, mogen we ook muziek draaien of uh, zijn we ja. de hele tijd bezig met onderwerpen? Nou, nee hoor, muziek hoort erbij. We, we gaan het vanmiddag zeker allemaal doen. Drie uur lang, Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. Nou, de radio aan op CFM Zandvoort, de lokale zender van Zandvoort. Met nu het uh, plaatje uit de jaren 80 van S.W.T. Simpson. Hier is Salet. Ja hoor, dat is juist uh, op het nieuws 900.000 mensen verwacht tijdens het zomercarnaval. En dan kunnen wij niet achterblijven natuurlijk met een zomercarnaval plaatje. Ditmaal van uh, Dario G, hoor, de Carnaval de Paris. En laten we hopen dat ze droog houden daar tijdens de zomercarnaval. Dat gaan we zo dadelijk om half drie horen van Lex van der Hoorn. Eerst even wat ander nieuws. Ja, en dat is goed nieuws voor de ondernemers in het centrum. Want de ondernemers in het centrum van Zandvoort kunnen tegenwoordig parkeervergunningen voor hun medewerkers aanvragen. Door wijzigingen in het parkeerregime kregen de ondernemers te maken met een parkeerprobleem. Met de nieuwe vergunningsmogelijkheden is dat nu ondervangen. Per 1 juli jongsleden is er een nieuw parkeerregime van kracht in de Oostbuurt en de Koninginnenbuurt. Het zogenaamde bewonersparkeren. De invoering loopt vooruit op de invoering van het nieuwe parkeerbeleid voor heel Zandvoort dat in 2013 plaats gaat vinden. De afgelopen weken hebben ondernemers de gemeente benaderd met diverse vragen en verzoeken. Vandaar dat de gemeente hen door middel van een brief heeft geïnformeerd over de diverse vergunningen die aangevraagd kunnen worden. Voor zowel de ondernemers zelf als zijn medewerkers. De diverse vergunningen staan uitgebreid beschreven op de gemeentelijke website www.zandvoort.nl Ook kunt u daar een formulier vinden om een vergunning aan te vragen. Kijk, goede berichten over het parkeren hier in Zandvoort. Voor ondernemers. Voor ondernemers. Eindelijk, en medewerkers. Eindelijk is dat zover, want ja, dat was dat het was echt een struikelblok. Klopt. En uh, dat werden de wandelgangen aardig over geklaagd, maar dat heeft de gemeente onderkend en er komt nu duidelijkheid. Oké, okay, helemaal goed. Hier is Bruce Springsteen. And whispering is the rain on the streets of Philadelphia. Deze Nederlandse zangeres is inmiddels wereldberoemd, hebben we het natuurlijk over Carol Emerald. En dit was haar laatste geschenen single, je hoorde live. Het is even voor half 3 bij CFM, hoog tijd voor en even weer, weer. En daarvoor is uh, in de studio aanwezig, ja, het weer verraadt het al een klein beetje, Lex van de Oren. Goedemiddag Lex. Ja, ik heb mijn telefoon thuis gelaten. Je hebt hem thuis gelaten? Ja. Oh jee. <laughs> ik vind even niet bereikbaar. Oké, okay, heel goed. Lex, leuk dat je er bent. Ja. En uh, even over vorig weekend. trouwens het uh, Tropicana Festival. Erg, hè? En jij had een barbecue en dat ging niet helemaal goed. Erg, hè? Tjonge, uh, jongen. Ja, ik had een tuinfeest. tuin, <laughs> <laughs> nog erger. <laughs> Nee, ja, het was heel erg. De verwachting was uh, toen ik hier vorige week zat, dat er 50 mm regen zou vallen. En dat is uh, 50 liter op een vierkante meter. Nou, zo erg is het niet geworden, maar het was wel erg. Want, want er was 40 mm regen, dus 10 dus volle emmers op een vierkante meter. Oh, zo, uh. En dat begon dus uh, zaterdagmiddag en dat uh, ging gewoon door tot uh, zondagavond. Ja, we hebben het uh, meegemaakt hè. Ja, Jongen, ja, ja, ja, zonde. Ja, ja, ik vond het heel triest. Ja, en dan heb je een tuinfeest ja dus je, geen, geen dak wat dichtgeschoven kon worden naar nee nee nee wel een zonneluifel daar kon je eronder staan met, met een terras verwarmen maar de rest ging gewoon binnen gebeuren zonneluifel moet ook steeds met een bezem zo behandeld worden of? oh het was weer hè. oh jij ja. <laughs> maar ik heb nu betere vooruitzichten op ja ja ja ik we zijn een en al vernomen, dus ja, ik ben heel nee, benieuwd nee, maar eerst gaat... dit weekend Alex wat zeg je eerst dit weekend dit weekend ja ja dit weekend. Ja, we, gaan, we gaan eerst dit weekend. Ja. Nou, we hebben nu dus uh, erg veel bewolking. Af en toe zit er een gaatje in de bewolking. Dat hadden we dus uh, een uurtje geleden. Toen poepte hij er eventjes door. Maar nee. Zonnig wordt het vandaag niet. En er kan zelfs een spatje regen vallen. En het is heel vochtige lucht. En er staat een matige noordwestenwind. En de maximumtemperatuur die komt in Zandvoort uit op ongeveer 17 graden vanmiddag. Dus ja. Nou ja, nee. vandaar dat ik hier dus zit. Hè? Ja, nee, begrijp het. Begrijp het ja. Normaal gesproken, graad of 22? 22 jaar ongeveer. Okay. Dus we zitten er ja, ja. weer 5 graden onder. Ja, het is niet anders. Dan morgen. Dan beginnen we met veel bewolking. Maar in de middag, dan gaat het toch wel oplaren. En uh, ik verwacht een, uh, morgen een hele mooie zonsondergang. Ik heb me voorgenomen om morgen maar even dus op het strand te gaan eten bij een of ander paviljoen. Maar geen reclame, want uh, dat doen, nee, doen we niet. Nee, doen we niet. Er staat een, een zwakke een noordwestenwind. En de maximumtemperatuur die zit morgen rond 17-18 graden. Ook het houdt weer niet over. Maar nee. als je toch een mooie avond hebt bij 17 graden, dan uh, mag je toch niet klagen. Nou, gaan we naar maandag. Want die zondagmiddag, dat is de voorloper het voorboden. voor ja. Maandag. Maandag is het gewoon zonnig strandweer. Dat heb ik een pauze niet meer gehoord. Nee, ik ook niet. Oh, oh, oh, oh. We kunnen weer bijkleuren. Ja. En er staat weinig wind. En de maximumtemperatuur gaat erop naar de 22 graden. Nee, kijk. Lekker. Ja, ja, ja. En dat is de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. En dan uh, gaan we naar de dinsdag. Is het weer zonnig strandweer. Dus ik, ik zou gewoon een snipperdag nemen die dag, okay. Nee, heel goed. Heel Maak goed. je toch een keer een zomerse dag mee. Uh. <laughs> en als het niet doorgaat, dan vreet ik mijn t-shirt op. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. okay. Er staat een matige oosterwind. En de temperatuur die komt dan uit op 25 graden. Zo. Ja, wowé. Hey. Dus en dat, uh, ja, dat hebben we te danken aan een hoge drukgebied, neem ik aan. En dan uh, blijft dat een beetje hangen. Want... Nou Rob, het is een zwak hoge drukgebied. Een zwak hoge <laughs> Luisteren erop. Ja, een zwak hoge drukgebied. En uh, de verwachting is dat dat woensdag in elkaar gaat storten. En dat er dan meer bewolking komt. Het blijft wel warm woensdag. Maar de kans op buien is heel erg groot. Dat zwakke hoge drukgebied, dat stort in elkaar. Oké, okay, twee zomerse dagen gaan we krijgen. De zomer valt dit jaar op uh, 1 <laughs> en 2 augustus. <laughs> ja, en dat was het. <laughs> <laughs> nou, uh, maar als je verder wil weten, Rob, als je nou voor de woensdag uh, echt wil weten wat het gaat worden. Kijk dan even maandagavond. Dan kan je dinsdag altijd geval tot beslissen of je een snipperdag neemt. Maar ik zie het er somber in. Oké, okay, www.meteopagina.nl Helemaal goed. Helemaal goed. Slash mobiel als je mobieltje hebt. En dat ja. is heel handig trouwens. Ja, dat kan je allemaal vinden op www.metiopagina.nl. Daar staan alle links op. Ook naar Twitter. En dan gaan we je volgen. Daar kan je me volgen. Ja, Oké, okay. okay, Lex nog even, uh, we hadden het juist over de zomercarnaval, het is in uh, Rotterdam uh, vanavond. Ja. Blijft het daar uh, de hele avond droog? Ja, da daar blijft het wel droog. Dat, uh, misschien dat er een klein spatje valt, maar en de temperatuur die, uh, die zit uh, nu ook rond de 17 graden in Rotterdam. Ja, en s'avonds wordt het dan altijd niet warm maar op, dus het zal een graadje 15 worden. Oké, okay. maar in ieder geval ze houden het droog. Gewoon lekker met de, met de salsa en warm dansen. Ja, nou het wordt geen bondjassen weer hoor. <laughs> Dan is het goed. <laughs> Lex, mag ik je hartelijk danken. Super. Twee zomerse dagen. Tot volgende week. En tot volgende week in de studio of op het strand. Ik we weet het niet. We zullen het moeten afwachten. Ik weet het niet Oké, okay, we horen het uh, volgende week van Lex van Horen. Dankjewel Lex. The sun doo, doo, doo. Here comes the sun I say it's alright. Zo de, juist om half drie met het uh, weerbericht van Lex van der Horen. Want de zomer komt eraan. Ja, twee dagen hè. Twee ah, ja, hele dagen. dagen. Twee hele dagen. 1 en 2 augustus. Mooi gepland. En uh, lekkere temperaturen. Dinsdag zelfs een graad of 25. Wat willen we nou nog meer? Vandaar twee zomerse plakken. Een vrije dag. Een vrije dag, inderdaad. <laughs> Hier komt de San van de Beatles. En achteraan Bijla van Ivan. Ja, en goed nieuws uh, voor degene onder u die het nog niet weet. Goed nieuws voor de recreatie, Want afgelopen week meldde Maaike Kapel van de Recreale dat ze met de handen in het haar zat want de geluidsinstallatie die onder andere wordt gebruikt voor de zandekraampie en de afsluitende poppenkast was gestolen een ramp van de eerste orde maar de redding kwam uit onverwachte hoek direct na de diefstal werd een twitteractie opgezet om eventueel de installatie terug te krijgen of om een nieuwe aan te kunnen schaffen hiervoor werd een speciaal bankrekeningnummer opengesteld het laatste heeft gewerkt namelijk diverse zandvoorters hebben een bedrag gedoneerd met als topper het steunfonds onderling hulpbetoon. dit fonds heeft maar liefst duizend euro Gedoneerd voor een nieuwe installatie nou, uh, Sinds tijden uh, was ze Niet zo gelukkig die Maaike kapel gezien Het was hartverwarmend dat er zoveel goed uh, Op gereageerd werd en dat het geld Gestort werd Worden toch nog ondanks het wat mindere weer Een mooie zomer met een nieuwe geluidsinstallatie Voor de recreade En morgen gaan ze beginnen hè? En morgen gaan ze beginnen en dat is een heel uitvoerig uh, programma uh, dat, Wat u kunt uh, kijken op uh, www.recreade.nl Recreade-Zandvoort.nl uh, dat, dat was hem, Oké, okay. heel goed Recreade-Zandvoort.nl Voor het programma van de Recreade hier in Zandvoort Ga gewoon even een kijkje nemen Want het is echt enorm leuk wij gaan door met de muziek bij Salford op Zaterdag. Doe het tot aan 5 uur vanmiddag en uiteraard heel veel andere informatie. Je hoort het straks weer langskomen. Marius Jacques Khan, hier is I'm Every Woman.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 Snuggie, click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause She's Helemaal niks. dat dacht je helemaal niks. Toen is dat nou even lekker. Zo, hé. Je hoorde de single van uh, Bruno Mars, was dat? Ja. En de Lazy Song. En daarmee werd het uh, tien minuten voor drie uur. We hebben weer wat informatie voor je. Nou, een verhaal. Wat, ja, een, verhaal? een verhaaltje. Een verhaaltje. Dat okay. me wel aangreep. Dus vandaar dat ik zo vrij ben om dat even uh, met de luisteraars te delen. Want er was namelijk een ondernemer in de kerkstraat. En die uh, moet in één keer precario belasting betalen. Omdat ze twee plantjes voor haar winkel heeft staan. Een bezwaarschrift van haar, richting gemeente, is ongegrond verklaard en afgewezen. Volgens de gemeente vallen de plantjes onder uitstraling. En zal ze dus moeten betalen. En de reactie was, ik wil alleen de straat proberen op te leuken. Meer niet en mi niet minder. Het is toch ronduit te belachelijk voor woorden. Als ze nou voor de verkoop waren, was het wat anders. Maar nu, stank voor dank. Dus dat is een beetje, ja, ik bedoel, ik begrijp het wel. Maar die regels zo strak uh, naleven. Is ook niet leuk. Nee, maar goed... Uh... Preka dus zet me niks op straat, want uh, voor je het weet, moet je precario-rechten betalen. Dat is vooral niet gezellig doen, hè, zullen we zeggen. <laughs> Dat vooral, nee, vooral niks van maken. Ah, nee. Hier is Chris Ria en Josephine. Zo komen we alweer bijna aan het einde van het eerste uur uh, op het hand. Tijd vliegt weer voorbij hè. Ja jongen, we hebben nog zoveel nieuwtjes. Dus uh, genoeg reden om te blijven luisteren. ook uh, naar het uh, uur twee en uur drie natuurlijk. Zal ik dat ook gaan doen? Gewoon jij... blijven luisteren? Doe jij dat maar. Oh, Oké, okay. kijk, <laughs> nee dat ga ik zeker doen. Volgende uur uh, uiteraard weer uh, veel meer uh, muziek en informatie bij CFM bij Zandvoort op zaterdag. Dat doen we tot aan vijf uur vanmiddag. Nu de Whispers en de Beat Ik